Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is de warmste Pingpopdag ooit. In Landgraaf schijnt de zon volop en stijgt de temperatuur tot boven de 30 graden. De organisatie speelt in op de megahitte. Zo mag je je eigen water meenemen en kun je een flesje vullen bij een van de vier extra tappunten. Dat was gisteren wel anders, zegt deze festivalganger. Het water halen is hopelijk vandaag iets verbeterd. Dat was gisteren niet echt heel geweldig. Er was eigenlijk veel te weinig water, maar ze het vandaag meer water te doen. We hebben al wat extra plekken gezien. Dus hopelijk is het zo als het wat drukker is, ook goed te doen. Vandaag treden onder andere Chef Special, Pearl Jam en Maneskin op. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan Dutchbat-veteranen. Zij gingen bijna 30 jaar geleden naar Srebrenica om Bosnische vluchtelingen te beschermen, maar dat lukte niet. Premier Rutte zei net op een bijeenkomst met veteranen... dat ze op een onmogelijke missie waren gestuurd. Vandaag maak ik namens de Nederlandse regering... ...excuses aan alle vrouwen en mannen van Dutch Bay 3. Aan jullie en aan de mensen die er vandaag niet bij kunnen zijn. Met de grootst mogelijke waardering en respect voor de manier waarop Dutch Bay 3... ...onder moeilijke omstandigheden steeds heeft geprobeerd het goede te doen. Zelfs toen dat eigenlijk niet meer ging. Servische soldaten vielen uiteindelijk Srebrenica aan... ...waar 8000 moslimmannen dachten veilig te zijn, maar werden vermoord. Veteranen hebben jaren na een uitzending nog veel last van wat er gebeurde... In het Gelderse Babberich dachten ze van de week een unieke vondst te hebben gedaan. De kasteelheer van Huizen Babberich zei woensdag dat een magneetvisser een eeuwenoud zwaard uit het water bij het kasteel had gevist. Maar nu blijkt dat een broodje aapverhaal te zijn. Een archeoloog zegt dat het zwaard op, mar op marktplaats is gekocht. Vervolgens is het gedaan alsof het uit het water rond het kasteel is opgevist. De archeoloog is heel teleurgesteld en zegt dat sommige mensen blijkbaar alles doen voor een leuk verhaal. Smeren, smeren, smeren, smeren. Het is tropisch warm met temperaturen rond de 30 graden in het zuiden en 20 in het noorden. Vanaf morgen overal frisser en kans op een bui. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat bij Amsterdam-Tuindorp een file van 3 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. De weg is namelijk helemaal dicht tot 6 uur vanavond. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zie je er wel weer, je Camilla Cabello en Ed Sheeran en je hoorde bam bam... aan het begin van de tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Nou, vandaag uh, geen albert want die is even lekker een paar dagen weg. Geniet ervan, uh, albert en uh, volgende week is hij uiteraard gewoon weer terug. Maar tegenover mij, uh, Jaap Koper. en Jaap, wat gaan we in dit uur uh, allemaal nog doen? Uh, nou, we gaan uh, uh, toch wel wat, uh, wat doen... Uh... Ik uh, mag uh, zelf mogen uh, introduceren met een gesprek wat ik zelf heb opgenomen. Dus oh, dat vind ik ook altijd heel, uh, altijd heel fijn. Want deze week is uh, de nieuwe single van uh, Wendy Moore uh, verschenen. Gisteren is dat het uh, geval geweest. That's Not You. Dus uh, daar gaan we straks uh, even naar luisteren. Dat, dat is één. En dan komt er uiteraard om half vier natuurlijk de evenementagenda. En ik weet niet of jij nog iets in de aanbinding hebt uh, voor morgen. Uh, hoe bedoel je? Nou... Plant, of posters die je over hebt. Of oh, wat de rommelmarkt ja, wat bedoel je? Ja, de kofferbakmarkt. Ja, ja, Want ja. dat ja. is om kwart voor vier gaan praten met uh, Roy van Buringen. Ja, dat evenement uh, even extra aandacht voor. Ja, ja. Uh, dat, uh, dat is één. Uh, ik zei net, uh, in A net ook over de nieuwe single van Wendy Moore. Maar uh, ja, dat wist jij niet. Maar ik wist het al wat langer. Er zijn... Tegenover mij in de straat twee uh, jongens actief. En die maken uh, Nederlandstalige hip-hop. Ja, jij hebt daar uh, nogal uh, wat uh, uh, ja, muzikale mening over. Laat ik het netjes zeggen. Nou ja, soms vind ik het wel leuk. Je vindt het leuk of je vindt het niet leuk. Want als het het is net, net als met wijn. Net, net, uh, net. Is. Ja, als Weet het, je het, ja, als het. Uh, je vindt wijn lekker of je vindt het niet te zuipen. Is, zo is het met muziek precies hetzelfde. En ik bedoel, dan uh, heb ik het over Siggy en Dins. Die heb ik al bij het programma wat wij op donderdagavond doen. Heb ik hem al wat laten horen. Maar die hebben ook een nieuwe single sinds dikke week. En die heet Umbrella. Maar of we die gaan draaien, dat is vers 2. Maar dat, dat, maar dat komt ook uit Zandvoort. En ik zie ook dat ze samenwerken met Chirac. Dus dat is niet de beste. De beste. Uh, dat is niet de, de voormalige president uit, uh, uit, uh, uit Frankrijk. hoor. Maar het is gewoon een hip groothuid in Nederland. En ik, ik, er, is, er is nog wat mee. Uh, Jacques Chirac. Ja, ja. ja, nee. ze hebben hun uh, materiaal, brengen ze uit bij Topnotch. Nou, dat is een beetje een bekend label... Uh, waar onder meer ook Henny Vrienden zijn materiaal heeft uitgebracht. Daar kom je dus niet zomaar tussen, dus dan moet je wel wat kunnen. Nou, mooi. We gaan hem uh, draaien. Dus een, een uh, mooi uur weer van uh, Zandvoort op zaterdag. Ja. Weet je wat, we gaan ook nog eventjes uh, richting het uh, strand. Ja, daar hebben we gewoon zin. Lekker. Hoor de zee eens. Oeh, ja. Bootjebaan. Dit had ik niet verwacht, op zo'n warme dag... Ik lig hier nu op het zand, mijn rug zo wat verbrand. Ik wou naar de stad toe, maar jij zei nee. Omdat ik onverliefd was ging ik met je mee. Ik kijk het zooitje aan, er zit naast de picknickmand. Er komen grote dames aan, met bikinis in hun hand. Welgevulde macho's lopen richting zee. Ik kan er niet meer tegen, ik ga nooit meer mee. Weet je uit welke tijd deze plaat Nou, komt? Uit de tijd uh, toen Veronica nog echt Veronica was. Van uh, Veronica, kom naar je toe deze zomer. Oh, uh, met uh, die, de driving-discos. Uh, precies, uit, uh, uit die tijd. En dat ze ook uh, hier in Zandvoort uh, op de, de boulevard uh, stonden. Je hoorde de neus. De Nederlandse bent een neus. Nou, volgens mij was dit een enige hitje. En dat was uh, het uh, strand. even aan seppen op tv, Ja. En toen kwam ik dat inmiddels wel populaire programma Blow Up tegen. Dat ze met die ballonnen van alles gaan maken en zo. Ja. Echt ballonkunstenaars, zo kan je ze wel noemen, die mensen. En toen dacht ik meteen naar Nena en 99 zich Luftballons. Ja. Nou, het is wel weer een hele aparte versie, een live versie. Ja, we daarom heb ik altijd. Ook uitgekozen. Jullie hadden toch altijd op die zaterdag of die zondagmiddag uh, live muziek er altijd in zitten. En dan moest de zit? ene ja. week, moest jij het doen en de andere week moest aan, jij het dan doen. Sos live. Heet Sos je het live, dat? ja super. Dan nee, nee, ja, het weet je heel nou, goed. Ja, dat en dat en dat daar dat komt hij ook uit vandaan. Ja, Oké, okay, dan okay, ja, okay, okay, heb nou, ik hem nou, al op dus we gaan naar Wendy toe. Want uh, we zijn uiteraard beren trots uh, op uh, wat Wendy allemaal doet. Ja, um, kijk, ze heeft een uh, contract getekend uh, bij Zipper Records. Uh, een van de mensen die daar verantwoordelijk is... is Daan van Rijsbergen. Dat is een uh, bekende naam in de Nederlandse muziekindustrie. Zelfs onze Zandvoortse muzikant Ruud Haveling... heeft met, uh, met uh, Daan van Rijsbergen te maken gehad. Dus, dus ja, die weten weg wel. Uh, en inmiddels uh, heeft uh, Wendy besloten om weer zoveel mogelijk singles proberen uit te, te werken. En zodat zij dus weer zich kan richten... op waar ze goed in is, muziek maken. Maar dat zal je zo direct ook in het interview horen... met, uh, met wat ik uh, met haar had... afgelopen woensdag. Want dat is niks makkelijkers dan gewoon een Zandvoerse muzikant spreken. Nou, kan je even een bakje koffie... Uh, en uh, dan uh, hebben we het hier vijf minuten hebben we dat opgenomen. Het is iets langer, maar dat maakt niet uit. Maar is, het, het, het, het gesprek is ernaar... en het was ook een speciaal moment... want op het moment dat we het uit moesten zenden... had Wendy weer een afspraak met Bart Schuiten maken. Nou, je weet het wel. Ja, dat is allemaal al lang gebeurd. Dat, uh, okay. dat, maar dat, ho dat hoor je in het interview je... terug? Nee, helemaal niet. Heb jij dat er weer uit lopen want, uh, nou, we, gaan, we, gaan... Uh, we gaan niet terug naar het verleden. Oké, okay, nou, uh, laat, laat dan maar horen. Want, nee. uh, wat heb je ervan uh, van gemaakt dan? That's not you. Oh, je gaat weer zingen van nee. je. Uh, ja, je hebt hem al eens een keer bij ons uh, laten horen in Otteren uh, in Ja, klopt. Uh, toen heb ik hem akoestisch hier gespeeld. Uh, toen werd er nog aan gesleuteld in de studio. En uh, ja, nu is hij helemaal af en hij wordt uh, bijna uitgebracht. Ja. Uh, waarin verschilt die een beetje uh, met uh, de akoestische versie zoals we die toen, uh, vorig jaar hebben gehoord? Natuurlijk, nu zit er een hele productie achter. Dus je hebt natuurlijk drums, er uh, zitten dus veel meer instrumenten, er zit veel meer diepte in. Uh, ik heb natuurlijk vocals opgenomen en uh, er zitten hele kleine tekstveranderingen in. Ja. Dus dat is een beetje het verschil. Ja. Ja. Um, inhoudelijk uh, vond ik hem ook al heel sterk. Want dat zei je toen ook al uh, in, uh, in die uitzending. Uh, toen onder, ook al onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Want daar uh, hebben we je toen ook uh, voor gevraagd. Uh, want ja, het was toch uh, iets... Uh, je zat in een soort moment van wak. Ja, klopt. De, tijdens de COVID uh, was ik bijna gestopt met muziek. Had het schrijven lukte allemaal niet meer en ik kon niet optreden. Dus ik wacht, Ja, wat kan ik nou eigenlijk nog doen? Uh, toen schreef ik dit nummer, That's Not You. En uh, dat is eigenlijk ik die tegen mezelf zegt van... je bent toch helemaal geen opgever. Zo ben je helemaal niet. Je hebt er zo hard voor gewerkt. En dan ga je er nu opeens opgeven. Ben je gek of zo? Are you out of your mind? Dus ja, uh, toen kwam opeens dat refrein. Uh, en de rest was er opeens. Ik heb het super zelf geschreven. Mm -hmm. En sindsdien... Ja, kan ik niet meer stoppen. Is, is, is daarmee eigenlijk ook een soort van last van, jou, van je schouders daarmee afgegaan met, met die single? Hè? Door het op te schrijven en het misschien een plek te geven? Ja, absoluut. Ik denk dat dat gewoon mentaal even nodig was. En dat is heel vaak met songwriting. Hè? Als je ergens mee zit dan, en als je het van je afschrijft dan in één keer is het inderdaad echt een opluchting. En dat had ik ook met dit nummer. Ja, dat heb ik... Ja, dat, dat is één kant van het verhaal. Hoe, hoe reageerden de mensen daar in je directe omgeving op? En dan bedoel ik natuurlijk ook: je hebt inmiddels ook getekend bij, bij Zipper Records. Hoe reageerde die op, op deze single? Ja, iedereen was eigenlijk meteen echt super enthousiast. Uh, ze voelden zichzelf er ook heel erg in uh, natuurlijk op andere manieren uh, iedereen interpreteert uh, zichzelf natuurlijk met een nummer uh, anders dan anderen dus dat is heel leuk om te horen hoe hun zich daar daar voelen en ja de reacties waren echt heel heel leuk en heel positief en, uh, ja. Geef je eigenlijk daarmee ook de muzikanten die ook in, in diezelfde situatie hebben gezeten als jij? Want ik heb ze natuurlijk vaak aan de telefoon gehad en ze zeiden ja, uh, dan komen de heren Rutte en die jongen, die komen dan even weer de nodige ellende over ons af storten en uh, we zien het niet meer zitten. Uh, is, is, is dat ook daarvoor bedoeld? Ja, ja, zeker, zeker. Uh, ik heb het gewoon geschreven voor iedereen die, die zoiets nodig zou hebben. Uh, of dat nou een muzikant is. Maar natuurlijk, muzikanten vinden zich daar natuurlijk het meest in misschien wel. Ja, uh, ja maar het is, het is voor iedereen. Ja, ja want uh, uiteindelijk is het... Uh, uh Bijna universeel voor, voor, die, voor die doelgroep hè, die ermee te maken heeft gehad. Dan nog even vooruitkijkend, want ik heb even stiekem op je website gekeken met allerlei dingen die er nog aan zitten te komen. Want er komt ook nog wat aan. Ja, klopt. Ik heb al redelijk wat dingen geboekt rond augustus. Ik ben weer Amsterdam van de Pride hier in Zandvoort. Dus uh, sowieso in dat weekend daarvoor en op de main stage op 1 augustus sowieso uh, veel. Dingen, optredens uh, allemaal. Uh, en verder bij het Wapenfestival nog. En verder worden er nog allemaal meer dingen geboekt. Ja, ik, zag, ik zag ook iets uh, bij Stiels in Amsterdam of in Haarlem uh, met een complete band. Ja, klopt, cool, dat wordt de eerste try-out. Um, uh, dat is inderdaad bij Stiels in Haarlem, 29e, dus dat is de week voor Pride. Ja. Ja. Um, zijn we, als we hier al bezig zijn met het uh, gesprek te voeren, ben je er al mee bezig om dat al uh, in, uh, uh, in de voorbereidende fase uh, te doen? Ja, wij zijn uh, druk aan het oefenen met z'n allen. Ja. Ja. Nou, hoe, is, hoe is dat, een band vibe? Ja, het is echt heel anders. Ja. Ik vind het echt heel leuk. Uh, het is wel leuk, de, de bassist waar ik nu mee speel, dat is Jamie, die heb ik ook al vaker mee gespeeld uh, in, in duo, bij het Wapen bijvoorbeeld. Ja, die ken ik echt al sinds ik 16 ben. dus het is wel leuk dat zij ook in mijn band zit. Uh, de rest uh, ken ik nog niet zo lang. Maar ja, het is, ik heb nog nooit echt in een band kunnen spelen, want toen ik daar een beetje mee begon uh, kwam covid en toen mocht je niet meer in de oefenruimtes. Dus dit is echt mijn eerste keer echt met volledige band en de nummers worden zo opgetild en het is gewoon heel gaaf. En het is ook wel chill dat ik nu kan rondlopen, want natuurlijk als je solo speelt zit je met de gitaar zit je vast aan de microfoon, je kan eigenlijk nergens heen en nu kan ik rondlopen over het podium en het, het is gewoon heel vet. Ja. Uh, die bandleden die komen natuurlijk niet zomaar uit de, de lucht vallen, daar heb je toch ook wel de, de, de enige energie in gestoken toch? Ja, en, en nog steeds want de andere twee bandleden zijn sessiemuzikanten, dus dat wisselt steeds. Uh, nou, Jamie die ken ik al heel lang. Dus daar is iets minder energie. En dat was gewoon van. Hé, hey, kom je toevallig wassen? Ja, tuurlijk. Uh, ja, dat is lastig om te vinden. Lastig om te vinden. Uh, ja, want, want meestal is het dan eventjes een vraag uh, in, het, uh, in het netwerk van uh, de bevriende muzikant. Dan denk ik. Ja, ja en ik uh, heb natuurlijk niet een heel groot netwerk zelf. Want ja... Toen kwam COVID en ik, ik, ik, ik, toen ik net begon met zo'n PV-fest in 2019, en dat een jaar later wilde ik dat gaan doen. En to, to, ja, toen ging alles dicht. Dus ik heb nooit echt contacten gehad met andere uh, muzikanten. Ja. Dus het is uh, heel grappig. Ja, maar misschien ontstaat dat natuurlijk wel als je bijvoorbeeld uh, dan op zo'n avond in, in stiels gaat spelen, dat, uh, dat er misschien dan weer mensen uh, zijn van, nou, uh, misschien ken ik er nog wel een paar en dat ze je op weg uh, daarmee helpen. Ja, tuurlijk. Ja, je maakt altijd nieuwe contacten na optredens en dat soort dingen. Iedereen komt, uh, lekker in, iedereen komt naar je toe en uh, sowieso iedereen mag naar me toe komen. Even Als iemand uh, komt naar een van de performances, jullie mogen altijd naar me toe komen. Even een praatje maken. Bij deze dus de oproep uh, gedaan. Uh, nou ja, goed, uh, dat is even voor de komende tijd. Uh, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Bedankt uh, voor het interview. En dankjewel uh, Jaap en uh, Wendy voor het uh, interview. We gaan de nieuwe single draaien. That's Not You, Wendy Moore. Light, don't think I have enough In the dark I'm out of sparks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 Zo lekker that's not you, Dit is iets heel anders. el ritmo te lleva la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, que vamos a romper, toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene. Y mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Fiesta no para pena comienza C'est comme c'est c'est comme ça Ma chérie La la la la la Francia Colombia Me gusta freeze. Kibalvin, Willy William Me gusta Freeze Los dicen no miente le gusta mi gente y eso se fue muy bien No le bajamos va nunca paramos es otro palo y bla Y dónde está mi gente Me fago j'ai la tête Vamos con mi gente 2 3 Lego esquina esquina ahí nos vamos grande pero lo tengo en mis manos estoy muy duro sí okay vamos y con el tiempo nos seguimos elevando y esta fiesta no tiene fin botellas para arriba los tengo bailando rompiendo y yo que rompiendo aquí esta fiesta no tiene fin botellas para arriba sí? los tengo bailando rompiendo y yo sigo aquí. En die Balvin en uh, Willy William en uh, Miginte. Ik word er een, een beetje nerveus van. Nou ja, ja dat merk ik aan ja. Jongen jongen, jongen, jongen, jongen. Rook komt uit je oren. Ja, dat ja, nou, stom komt uit mijn oren. Ja, maar goed, dus. zeker. Nou, wat, we gaan de evenementen doen. Uh, ja, want er, zijn, uh, wel het, uh, er is wel het nodige te beleven. En deels pak ik dat ook even via de website. Uh, daar, daar, hier heb je hebt het ook keurig netjes. Uh, uitgeprint Hulde. Ja, Albert-Jan doet het ook altijd. Dus, uh... Nou goed, dan zal ik dat ook uh, nu bij deze doen. Uh, er is nog steeds een pop-up museum hier in Zandvoort. Dat is in het uh, raadhuis. Het, uh, het oude gedeelte van het raadhuis. Het, uh, ingang in de Haltestraat Dat is een mooie tijdelijke tentoonstelling van een unieke mix... van een verzameling geluidsdragers uh, te zien. In het oude raadhuis, uh, in het historische raadhuis... en de oudbouw beneden, daar is het om te vinden. Um, dan uh, zijn er ook nog de beelden in het Zandvoortmuseum uh, te zien. Um, daar kun je naartoe. Aan de Zwaluweestraat 1. Dat is uh, een beetje op het gasthuisplein. Daar moet je het uh, vinden. Er is nog iets extra's uh, deze week. En daarom heb ik ook even de website uh, erbij pakken. Ik <coughs> moet even op een kuchje doen. Gezondheid. Um, want er is op 24 juni, dat is komende vrijdag, uh, is er een beeldenwandeling. Want uh, dat heeft alles met, uh, met die tentoonstelling ook in het uh, Zandvoortsmuseum uh, te maken. Maar dan is er ook een beeldenwandeling. Dus dan zou je volgens mij ook uh, door Zandvoort heen kunnen lopen... om daar de nodige beelden te kunnen zien. Ja, dat is alleen nog uh, deze week. Ja, uh, dan is er een Ibiza-markt uh, voor die mensen die dat uh, willen, willen doen. Dat is een beetje een assortiment van hippiemarkt. Dus ook op, ook op een vrijdag van 12 uur... Smiddags tot zes uur aan het begin van de avond. Um, dat dat uh, is er te zien. Dit weekend is op het uh, circuit de AWS GT. Uh, dat is uh, de voormalige Blanc pen. Of beter gezegd de VIA GT uh, wedstrijden. GT3 moet ik. Uh, dat is een onderdeel van. Maar die is, vindt dit weekend plaats op, uh, op het circuit. Ja, Het leuke is, ik heb het even op uh, onze CFM app gezet uh, Jaap. Ja onder uh, live, uh, de livecamp van het uh, circuit... Mm -hmm. kan je gewoon meekijken tijdens diverse races. Een mm -hmm. livestream staat op onze CFM-app. Ja. Dus je kan hem downloaden onder meer in de Play Store. En dan uh, kan je meekijken live op het circuit... tijdens de GT World ja. Challenge. Ja, en dan is er uh, ook nog een car art uh, expositie te zien... in het Maar Dat is als uh, de beelden uh, weg zijn. Want dat is een week later. Uh, en dat is van 1 juli tot en met 9 oktober. En ja, hoe kan het ook anders? Als je hem op 1 juli start dan valt hij natuurlijk ook in het weekend van de Grand Prix. Dus dat uh, is één van die dingen. En uh, ze zal ook nog na een onderbreking van twee jaar pak Zandvoort... ook in 2022 uit met een nieuwe editie van Zandvoort Pride. Of Pride in the Beach, hoe je het maar noemen wilt. Ook al is het nog maar een vierde editie. Het is inmiddels een traditie geworden. En ook het Zandvoorts Museum doet daar een bijdrage in. En het is een collectieve expositie die daar dan uh, te zien is. In, uh, en rond die dagen, uh, dat uh, wordt gedaan door gastconservatoren André Donker en René Zuiderveld. Die uh, is dan te zien tijdens Pride uh, at the Beach. En daarnaast is er dan ook nog een expositie te zien... op de Boulevard Vauvouches... waar werk te zien is van striptekenaar uh, en illustrator Floor de Goede... onder de titel Memories of the, On the Beach... Uh, verrassende, ontroerende en humoristische herinneringen die tot de verbeelding spreken. Dus dat uh, is sowieso. Nou weet ik niet uh, of jij nu iets gaat draaien of dat ik iets uh, moet gaan doen. Want, nee, nee, uh, nee, nee, nee, nee, uh, ik ga wat draaien sowieso. Jij gaat iets. Um, dan ga ik. Eerst, de evenementagenda, nou genoeg uh, te doen ja, de komende uh, dagen. Ja, en de kofferbakmarkt. Maar daar, daar gaan komen, we zo we, op, op. Dan komen we zo op. Want ja. uh, dat is ook nog iets wat uh, de komend weekend nog gaat plaatsvinden. We gaan Roos van Buringen daarover bellen. Ja. Maar eerst, uh, doe maar. Doe maar wat liever dan lief, ik kom niet bij me klagen. Kom niet samen varen, nee. Ik heb het wel gezegd, ik heb het wel gezegd. Ik heb het wel gezegd dat je beter bij mij kan blijven. Ah, ah, ah. Ah, En kon zijn. Jij past beter bij, beter bij, beter bij, beter bij mij. Want ik ben liever dan, liever dan, liever dan, liever dan hij. Beter bij, beter bij, beter bij, beter bij mij. Want ik ben liever dan, liever dan, liever. Veel liever dan hij. Ik heb het al ik heb het hoofdstuk, ik heb het al Oh, ik wil je niks verwijten. Ik heb het hoofdstuk, heb het Ik heb, het wel gezegd, ik heb het wel gezegd, ik heb het wel gezegd, dat je beter bij gezegd, kon blijven. beter bij mij ik heb het al gezegd, ik heb het wel gezegd, ik heb het al gezegd, ik heb het al gezegd, ik heb het wel gezegd, dat je beter bij gezegd, ik heb het al gezegd, ik heb het al gezegd, ik heb het al gezegd, ik heb het al gezegd, ik heb het al gezegd, ik heb al gezegd, ik heb gezegd, al gezegd, al gezegd,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 Ik ben liever dan, liever dan, liever dan, liever dan hij. Beter bij, beter bij, beter bij, beter bij mij. Wat ik ben liever dan, liever dan, liever dan hij. Jij pas beter bij, beter bij, beter bij, beter bij mij. Wat ik ben liever dan, liever Lekker in de pop van doe uh, maar, je hoorde uh, liever dan lief. Ja, was het niet zo, Jaap, dat uh, Tim Immers uh, deze plaat ook nog uh, ja, later ja. heeft uitgebracht? Klopt, je ja, heeft die heeft ja gekofferd, ja. ja, ja, ja, uh, ja uh, maar dacht uh, al. ik denk toch, het originele is altijd uh, beter dan uh, de koffer. Daarom heb ik zicht. die ook uitgekozen. Ja. Maar ik kwam eigenlijk door uh, Tim Immers, uh, omdat hij natuurlijk ook een, een band heeft met uh, Zandvoorts. Ja. kwam ik op uh, die plaat eigenlijk ja, weer uit. Uh, uh, Tim Immers die heeft ook al lange tijd inderdaad hier in dit dorp gewoond. Um, yes. Over Zandvoorters en Henny vrienden, want die zat ook bij Doe Maar. en dan kan ik een mooi bruggetje slaan naar Topnotch, want dat was het laatste platenlabel waar die zat. Nou, uh, hebben we net iets over Wendy Moore uh, gehad, uh, dat ze dus uh, bij het uh, label uh, Zip Records heeft getekend, maar twee Zandvoortse jongens hebben dat ook gedaan. En die komen een beetje uit de school van Marika Lawisse, uh, die, uh, die jongerenwerker bij Pluspunt. Pluspunt ja. Want die hebben, die hebben in de tijd dat ze corona uh, hadden, uh, tenminste zij niet, maar uh, in de periode van corona hebben ze een aantal dingen gedaan met die jongeren, want uh, ze moesten een toch een beetje voor vermaak en, en ook een beetje om ze en toch een beetje ook wat educatieve dingen Toen doen... ze Siggy en Dins onder andere uh, ja, wegwijs gemaakt in het hiphop. Nou deden ze dat al een hele tijd, die, uh, die gasten. Uh, want uh, Dins is uh, zelf uh, op de zolder ooit begonnen uh, met, met hiphop te maken. En uh, ja, zijn buurjongen die kon daar ook uh, wat van. En zo uh, is het uh, hele verhaal Siggy en Dins geboren... Um, maar ze hebben met uh, hun, uh, hun singles, die ze tot dusver hebben uitgebracht... Uh, de aandacht getrokken bij Top Notch. En uiteindelijk is dat uh, dus nu uh, geresulteerd in een platenlabel. Het is ook iets wat je uh, misschien zou kunnen aantreffen... bij een festival als Dancing in the Streets. Um, dat is uh, ook in juli uh, wordt, dat, uh, wordt dat gehouden. En uh, nou ja, ik, ik zou het bijna zeggen... Uh, ik, ik zal er even wat laten horen. Dit is de laatste single. Singie en Dins. Umbrella. En uh, ze hebben in de streams van Spotify... hebben ze gewoon uh, een aantal mensen, gerenommeerde artiesten... gewoon uh, achter zich geladen, geloof ik, toch? Je ja, ja, toch? ja, zeker, zeker. Dus, dus... Uh, het, is, het, het, het, het, het zit eraan te komen. En die jongens komen dus gewoon uit Zandvoort. Umbrella zijn, uh, heet het nummer. Ja, Singie en Dins. Ik ga niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van veel vellen. Ook wij kennen paras in training, skin, expressie, maar bij jou. Ook ik ken een splash van rena, die rena, op rena, die Nu die rena, die rena, die rena, die rena, die rena, die rena, die rena, die rena, die rena, die rena, die rena, die rena, die bella, bella, rena, die rena, die rena, die rena, die rena, die rena, die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 Same day, same shit, we negeren het weer En gaat door alsof alles oké okay is Het voelt alsof het op mij is, gemengd. Maar een plaatje van ment wat hier in mijn deze. zit Is de laf die ze geven gemeend Of was ze mij voor de titan en feest Die druppels die voelen als bullets op mijn Maar Zet het weer niet mee is Ik zimmer mijn hoofd heet, Op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen Pak massages voor de rust Ken het leven in Favella Al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb Kom ik later bij je terug Oh, fella, fella, ten for fella. el que ti rein queda 3 por 0 bella, bella en el Morrela el que dirijo 3 por 0 Motor launch ,Obs Pero no marginal Machine.V diary la warriors The main time with她 The main time with her Me wear a AK <speaking> The <in Russian> Ik niet daar, mogen weer rood, want ik ren in de velden, mijn ogen zijn moe Heb je problemen met mij? Van Martimo, die steden, ze komen je toe. Ik ben al toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ze komen in je room zie me met Yara, Niki, Jamila, hier in mijn room en ze lijken me tjoen Ik kan niet stoppen, we kennen de slugs, ken kennen van Op Ook bij de zijn in training, skin, ik splash in je. Ook ik ken een splash van Rena, die regen op mijn ambarella Nu zit ze de shoes, Yara, Niki en ook Isabella Fella, fella, we coming fella. I can't be zero, be Bella, bella, <speaking> I <in Spanish> <speaking in Spanish> Ja, ja, ja dat, dat zijn de nieuwe talenten uit de Zandvoort. Je Umbrella. We gaan over naar het strand, want daar is Roy van Buringen vanmiddag. Ja. En morgen zit hij in het dorp uiteraard, want het is kofferbakmarkttijd. tijd. Goedemiddag, Roy. Goedemiddag, hallo. Hallo, welkom in de uitzendingen, Roy. Goed je te spreken. Ja, ik moet het wel heel kort houden. Ja, is het is hier heel erg het, druk. Het is hartstikke uh, druk. Maar uh, morgen, weer een kofferbakmarkt. Kan je daar uh, wat ja, over vertellen? Morgen tellen? is er weer een kofferbakmarkt. Vanaf 10 uur zijn iedereen hartstikke welkom. We zaten vol. Helaas niet, nu meer. Want uh, ja, er is ook wel wat regendruppels voorspeld op dit moment. En ook onweer. Uh, wij twijfelen ook dan ook echt het of het doorgaat of niet. Dus daar gaan wij vanavond om 8 uur een uh, beslissing over nemen. Mocht het nou niet doorgaan, dan zal daar natuurlijk een bericht over staan op samfaitinsite.nl op onze Facebookpagina. Maar anders, uh, als dat niet er staat, dan gaat het gewoon door. Dan kan iedereen gewoon lekker snuisterijtjes zoeken, want uh, er zijn nog wel een aantal mensen die wel gewoon willen staan, dan alleen iets minder plekken dan je gewend bent. Maar ja, dat is dan even niet anders. Um, verder uh, hebben we natuurlijk uh, weer die gezellige snuisterijtjes die mensen kunnen vinden op onze markt van 10 tot op het Gassersplein Zwaluweestraat en Kleine Krocht. Dus dat wordt weer een, een gezellige boel. Ja, zeker. Nou, goed uh, even in de uitzending uh, gehad hebben we. Maar hou het uh, kort, want uh, jij hebt werkzaamheden inderdaad uh, op het strand. En dat is belangrijk en het is druk. Toch, Roy? Ja. Ja, ja, ja uh, ik ben druk bezig met, uh, met een uh, leuk, uh, leuk evenementje. Dus uh, dat komt helemaal goed. Oké, okay, nou ik wens je heel veel plezier uh, met de okay. kofferbakmarkt. Laten we hopen dat het doorgaat. Dat het uh, ja. weer inderdaad uh, niet uh, heel slecht uh, gaat worden. Nee, komt helemaal goed. Oké, okay, dankjewel Roy. Dankjewel voor jullie tijd. Doei. Graag gedaan. Doei. Hoi.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 Used to play too funny, now I hate you.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 Uh, fingers crossed. Heb je nog nieuws, uh, Jaap? Uh, of ik uh, nog nieuws heb? Nou, uh, eigenlijk niet zoveel. Dus, uh, niet zoveel? Nou, nee, we uh, gaan nog uh, twee, uh, twee plaatjes eruit. Rennen we dat nog? Uh, uh, nieuws er weer. Ja, tuurlijk. Ah. En uh, een van die twee is uh, deze van Toontje Lager. Uh, het is wel heel veel Nederlandse producties uh, vandaag. in. De, uh, Net als in de film. Ja, ja.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 kon wachten en bevrijden zoveel, zo vaker, zo compleet. Je tanden mee op boven en je kreeg maar niet genoeg van mij. Je zet je bijna weg. Geweldig vond je mij, je hield van me, je hunkelde, je smeekte, je smachtte, kwelde, gelden, likte je zo. feel i will it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 Ik wil het Net als in de film Net als in de film Ik wil het Dove la trovoi Un altra keer me Uw waai ousje minde, chissà ze c'è. un'altra te con gli stessi uw quelle tue uw che in un altro viso uw uw uw uw uw We sempre altijd ai Ik mis pas nu. Wanneer een ander spatie me po. Met dezelfde fantasie, de capaciteit om te houden, miei dingen volatil. De Oh, oh. Dat je een ik ben niet. Die zijn ik hem mi sembra caro.